Zes uur. Ik heb tout seul te rentrer Zes uur. Ik heb geen zin te zijn. Zes uur. Ik heb geen te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 Van zon, zee, Zandvoort en Zomeriel. Ook op internet ww.ziefm Zo drang de morgen daarom ik de dicht wat op het bed mijn hoofd vol met gedachten Planning van morgen door we nog steeds voort. dan en ik een boord. Lichtbakken in mijn bed. Mijn hoofd vol met gedachten. De tijd die klampters door. Slaapeloze nachten. In de zon langs klampters door. Mijn ogen rechts gesloten. Denk dat al als ik slaap. Ben ik even weg van al mijn dromen. Slaapeloze nachten. Sis, sja. Ik heb geen zin om terug te gaan. Sis, sja. Ik heb geen zin om terug te gaan. Sis, sja. Ik heb geen zin gueule. Si ce soir, j'ai envie de heb geen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 Ik ben En le jour et qu'on de dans son lit en de la honde de l'amour, de zonne-honde, de sa glace, en de zonne en de zonne-honde, en de zonne de zonne-honde, qui de sous le en de parents, et en de zonne-honde, Je hebt geen zin om je geen zin je